7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Koepel van universiteiten voor strengere selectie student. De Europese Commissie wil begroting na 2014 verhogen... en giftige stof aangespoeld op strand bij Egmond. Eindexamencijfers moeten een grotere rol gaan spelen bij de selectie van studenten op universiteiten. Dat schrijft de organisatie van universiteiten VSNU aan staatssecretaris Zelstra. Behalve de examencijfers moet ook de studiemotivatie een grote rol spelen bij de toelating. De universiteiten willen die testen tijdens een verplicht intakegesprek. De VSNU wil zo de uitval van studenten terugdringen. Nog altijd haalt maar ruim de helft van de studenten op de universiteit binnen vier jaar een bachelordiploma.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 In Athene is het tot laat in de avond onrustig gebleven. Tientallen betogers en politieagenten raakten gewond bij onlusten die ontstonden nadat het parlement had ingestemd met de bezuinigingen. Agenten werden bekogeld met stenen en brandbommen en een postkantoor bij een ministerie werd in brand gestoken. De politie greep hard in, onder meer met traangas, maar betogers bleven terugkomen naar het Syntagmaplein. Daar wordt al weken geprotesteerd tegen de radicale bezuinigingsplannen van de regering Papandreou. Nu het parlement aanwezig is, staan de Grieken opnieuw belastingverhogingen te wachten. De oppositie heeft kritiek op het mensenrechtenbeleid van minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Roosentaal wil bondgenoten niet meer op schendingen van mensenrechten aanspreken en heeft het uit zijn beleid geschrapt. De minister wil zich meer richten op landen waar het echt mis is met de mensenrechten.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 Dan het weer, eerst droog met zonnige perioden. Later vanochtend enkele plaatselijke buien. Middagtemperatuur 17 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 in Limburg. Er staat een matige noordwestenwind. Morgen ook wat zon, maar ook weer kans op buien. En in het weekend wat droger. AWB verkeersinformatie. Er zijn problemen met de wisselstrook op de A1-A6 richting Amsterdam. En daardoor loopt het nu vast op de A1 vanuit Amersfoort. Bij Marius Slot drie kilometer... En op de A6 vanuit Lelystad bij knooppunt Muidenberg inmiddels al 8 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam staat bij Purmerend Noord een auto in brand. Zorgt voor 3 kilometer file en een afgesloten rechter rijstrook.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 Het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen het is 7 minuten over 7. Zelf betalen voor de inzet van de politie bij festivals en evenementen. Festivaldirecteuren hebben daar zo hun bedenkingen bij. Vooral omdat de sport niet hoeft te betalen. Nu hoort zo minister opstelten over zijn plannen en Jan Smeets van Pinkpop. Maar eerst naar strenge criteria voor studenten. Ja, eindexamencijfers en motivatie moeten een grotere rol gaan spelen... bij de toelating van studenten op universiteiten... zegt de overkoepelende organisatie van universiteiten, de VSNU. Uitval van studenten zou dan teruggedrongen kunnen worden. Voorzitter van de VSNU, Seibold Noorda, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt dus kortom betere studenten? Nou, we willen dezelfde studenten, maar we willen dat nee. die studenten beter presteren. Nou, u wilt dat ze met goede cijfers komen? Ja, maar het gaat zo, als wij... Uh, wat strakkere eisen stellen, en studenten dat weten... dan zul je ook zien dat dat in de middelbare school... altijd andere prestaties gaat leiden. Nu is het zo, uh, dat was de, uh, de traditie in Nederland... als je maar dat einddiploma hebt, dan kan je aan, een, aan de universiteit studeren. Als het erop aankomt dat je ook behoorlijke cijfers hebt. We zien dat nu wel bij geneeskunde studenten die de loting willen vermijden. Die halen betere resultaten op het middelbaar onderwijs. Maar kunt u iemand met een zesje die uh, van het VWO afkomt met een zesje weigeren? Het gaat niet om weigeren. Het gaat om studenten adviseren, het gaat om voor bepaalde opleidingen een voorkeur uitspreken. Op het ogenblik is het in de Nederlandse wet niet mogelijk dat je studenten echt weigert. Daar zijn we ook niet onmiddellijk op uit. Wij willen vooral de cultuur veranderen. We hebben nu een rapport gepubliceerd van wat we de afgelopen vijf jaar hebben gedaan en het effect dat dat heeft gehad. En het belangrijkste effect is dat wij de trend hebben doorbroken. Het was iedere de keer dat we dat rapporteerden in de afgelopen jaren zo, dat het altijd weer of hetzelfde bleef of zelfs wat slechter werd. En nu zien we dat de afgelopen vier, vijf jaar de inspanningen succes hebben gehad. Dat minder studenten uh, uh, van studie wisselen in hun tweede of derde jaar. Dat die op een goede studie zitten ook in een groter aantal succes halen. Uh, hun diploma behalen in een kortere tijd. En die trend willen we verder doorzetten. Mm, maar ik snap het toch nog niet helemaal, want u wilt uh, dan uiteindelijk uh, meer gaan letten op die eindexamencijfers. Maar als iemand een zes, uh, met een zesjesrapport van het VWO komt, zoals Marcel zo zegt, dan zou hij uiteindelijk, als hij dat zelf wil, toch nog op de universiteit mogen komen. Uh, dat is uh, op het ogenblik het wettelijk kader. Ja, maar u, wij... wilt u dat nou veranderen of niet? Wij zijn het met een aantal. Kader. wij mogen nu, als de wetsvoorstellen die nu bij de Eerste Kamer liggen, doorgaan in meer opleidingen selecteren. Uh, dat zijn we de afgelopen jaren al aan het doen geweest. En waar we dat deden, zagen we dat studenten tevredener waren... en studenten beter presteerden. En die situatie die gaan we uitbreiden in de loop van de tijd. We hebben het over 250.000 studenten. We hebben het over honderden opleidingen. En dan gaan we dus geleidelijk van dit soort patronen zien. Uh, niet om studenten lastiger te maken... maar om een situatie te krijgen waarvan we weten... studenten tevredenen... Studenten beter presteren, ja. docenten tevredener. Ja, dan toch nog even de vraag dan over die selectie. Want laat u zich alleen leiden door die cijfers. Want iemand met een zes kan wel heel gemotiveerd zijn. Ja, er zijn ook altijd uh, uitzonderingen. Maar dat zijn inderdaad de uitzonderingen... die uh, gaan bloeien wanneer ze aan de universiteit komen. En daar zal ook altijd ruimte voor moeten blijven. Maar we hebben het over de grote uh, de, de cultuur, de sfeer die er heerst... de verwachtingen die er zijn... En dat blijkt een ongelooflijk belangrijke factor te zijn. Als studenten op zulke opleidingen komen... dan gaan ze beter presteren dan ze in een andere situatie deden. En dan gaan ze ook beter presteren dan ze misschien zelf dachten dat ze konden. Komt dit, is dit ook ingegeven door het feit dat er plannen klaar liggen... waarschijnlijk om uh, uiteindelijk af te rekenen op het aantal afgestudeerde studenten? Dus echt te kijken naar de prestaties van de universiteiten? Ik zei al, we hebben nu... een. Overzicht gepubliceerd van de effecten van wat we de afgelopen vijf jaar hebben gedaan. Wij hebben sinds vijf jaar als een van onze hoofdspeerpunten. als gezamenlijke ja. universiteit. Ja, nee, nee, deze dat, dat begrijp ik, maar het, wat ik bedoel is dat u het uiteindelijk gaat voelen in de portemonnee. Dus u moet wel. Nou, iedereen voelt het in zijn portemonnee. De student om te beginnen. Een student die onnodig lang over een studie doet. of slalomt van de een naar de ander gooit ongelooflijk veel jaren van zijn leven weg... waar hij geld had kunnen verdienen. Ja, maar de die... universiteiten uiteindelijk vooral ook... omdat ze afgerekend zullen worden op studenten die niet afstuderen. Nou, dus studen... je wilt ze gewoon niet meer hebben, nee, die luie studenten. Nee, dat is, het, dat is de eenvoudige gedachte. Oh. Uh, wij, wij zien het. Uh, wij worden betaald met belastinggeld. Uh, op welk criterium dan ook. Uh, wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En we hebben een verantwoordelijkheid jegens die studenten. En dat zijn de motieven waarom wij vinden dat we de cultuurverandering in de universiteit verder moeten doorzetten. En omdat we de afgelopen jaren hebben gezien dat we de trend hebben kunnen doorbreken... hebben we ook het gevoel dat we dat kunnen. En omdat we zien dat studenten er veel tevredener door worden... worden we nog extra gemotiveerd om het door te zetten. Ja, moet u ook wel omdat Nederland internationaal wetenschappelijk aan het achterlopen raakt? Het is zeker zo dat de internationale conferentie uh, ons uh, motiveert... om dit nog strakker aan te pakken. Dat zegt u zo uh, positief. Nee, zeker. Ja. zeker want uh, studenten moeten steeds meer als ze afgestudeerd zijn... op een internationale arbeidsmarkt concurreren. Ja. Wat denkt u als een student rechten gestudeerd heeft in Nederland... en zich in Brussel meldt voor een competitie bij de Europese Commissie... of wanneer hij bij Unilever met trainees uit de hele wereld mee moet doen... Of prestaties daar tellen of niet. Natuurlijk tellen die. Ja. Uh, dus dat soort situaties doen zich zeer veel meer voor. En vergeet niet, in 2020 zijn er 35 miljoen meer afgestudeerden in China. Er gaat een wereldconcurrentie ontstaan. Ook uh, met Aziatische landen, bij de grote bedrijven. En we zullen uh, er verstandig aan doen om onze studenten vandaag aan de dag op die wereld voor te bereiden. Voorzitter van de Overkoepelende Organisatie van Universiteiten, Seibot Noorda. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. 13 minuten over 7. nog eventjes naar Griekenland door. Het is de uh, day after natuurlijk voor Griekenland. Nadat gisteren onder hevige protesten van demonstranten... de bezuinigingsplannen van premier Papandreou zijn aangenomen in het parlement... moet het land de bezuinigingen nu echt gaan invullen en uitvoeren. Te beginnen met, ja, opnieuw een stemming. Correspondent Corny in Athene. Waar gaan de Grieken vanochtend over stemmen? Nou, het parlement moet uh, nog een, over een wetswijziging uh, stemmen die de uitvoering uh, van die bezuinigingsplannen moet regelen. Uh, ja, dat betreft onder andere privatisering van staatsbedrijven, maar ook die, die belastingmaatregelen. En ja, het IMF en het Internationale Monetaire Fonds en de Europese Unie hebben als voorwaarde gesteld dat ook die uh, wetswijziging uh, er doorkomt. Ja, uh, verwacht wordt wel dat na de stemming van gisteren dat uh, dat het inderdaad gaat gebeuren. Hoe is Athene dan de nacht doorgekomen na de stemming van gisteren? Zijn er nog rellen geweest? Ja, gedurende de nacht zijn er nog steeds botsingen geweest tussen demonstranten en politie rondom uh, het parlement, maar ook elders uh, in het centrum. Ja, en verder ja, wordt een beetje de balans opgemaakt hier uh, in, uh, in Athene, want daar zijn toch uh, de meeste ja, ongeregeldheden geweest. Er is veel schade op het uh, Sintagmaplein, de straten eromheen, uh, banken, winkels, hotels en uh, publiek. Publieke gebouwen hebben schade opgelopen, ruiten ingegooid en dergelijke. Uh, ja, en verder is er toch ook uh, veel kritiek op het geweld. Uh, niet alleen uh, van de kant van de anarchistische jongeren, maar ook van de politie. En vooral uh, het zeer uitgebreide gebruik van traangas. Uh, de, de, het ministerie heeft inmiddels een onderzoek daarnaar aangekondigd. En nou, bijvoorbeeld uh, volgens het Rode Kruis zijn ongeveer 500 mensen behandeld vanwege ademhalingsproblemen en hoofdproblemen. En meer dan 30 uh, kwamen uiteindelijk in het uh, ziekenhuis terecht. Ja, dat is heel behoorlijk. Ja. Hoe is het vanochtend met het aantal stakers? Zijn de Grieken gewoon weer aan het werk? Ja, over, over het algemeen zijn de meeste Grieken weer aan het uh, werk. Uh, de zeelieden uh, zijn uh, nu in staking uh, gegaan. En ik zeg gegaan omdat ze gisteren de afgelopen twee dagen eigenlijk niet staakten. Het was de, de, de communistische vakbond die de haven uh, geblokkeerd uh, hield. Maar de zeelieden staken nu, de, bond, uh, de, de algemene bond van de zeelieden. En dat betekent dat de veerboten dus niet uitvaren. Verder aan de andere kant de vakbond uh, van het elektrisch het elektriciteitsbedrijf heeft uh, zijn staking of zijn acties, moet ik zeggen, opgeschort. Die had geleid tot onderbreking van uh, elektriciteit. En uh, ja, dat hebben ze onder andere ook gedaan op, omdat van de middenstand veel protesten kwamen tegen deze acties. Oké. Okay. Wij horen later wel weer van je, Corny over die stemming in het Griekse parlement. Ook vandaag dus weer. Cornie dank je wel. Het kabinet wil politiekosten verhalen op organisatoren van bijvoorbeeld festivals. We vragen Jan Smeets van Pinkpop wat hij daarvan vindt zo dadelijk. De verkeersinformatie nu, John Bakker met spitsstrookproblemen op de A1. Ja, en dat is eigenlijk het enige wat er tot nu toe aan de hand is vanochtend. Alles bij elkaar komen we nog niet aan de 40 kilometer, dus dat valt uh, reuze mee. Maar de wisselstrook op de A1 A6 richting Amsterdam is nog steeds uh, niet open. Daardoor loopt het vast op de A1 vanuit Amersfoort. Bij Slot, 3 kilometer. En op de A6 vanuit Lelystad bij Knopend Muidenberg 8 kilometer. En mensen die omrijden over de A27, ook die komen in de file. Vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Commerciële evenementen moeten meebetalen aan de politiekosten. Niet alleen op de locatie, maar ook voor de openbare ruimte daaromheen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Volgens ons politiek verslaggever Michiel Breedveld is het opvallend... dat Opstelten de politieinzet bij voetbalwedstrijden niet in rekening wil brengen. Politieinzet is niet te koop. Dat was altijd de teneur van de kritiek op het voorstel... om evenementenorganisatoren op te laten draaien voor de politiekosten... Al meer dan twintig jaar wordt er over dit omstreden plan gesproken. En minister Opstelte van Veiligheid en Justitie hoopt de discussie nu te beslechten. Want de politie heeft volgens hem handenvol werk aan evenementen. Het aantal evenementen is natuurlijk de laatste jaren zo enorm toegenomen. Schets van vroeger zo 150 naar nu 700 grote evenementen. En daarom is het ook geboden dat we nu de Politiekosten van uh, uh, commerciële incidentele evenementen gaan uh, doorberekenen. En dat voorstel wil ik in consultatie... dus voor advies aan een aantal uh, groeperingen voorleggen. Het gaat om commerciële evenementen met een bedrijfsmatige organisator... die omzetbelasting en btw moet betalen. Nou ja, dat zijn uh, gewoon een, uh, een popfestival. Een, uh, een incidentele uh, evenement in een, in, een, in een stad wat uh, plaatsvindt. Niet... Uh, maar ik zeg goede doelen uh, en uh, uh, niet uh, ja, Koninginnedag, uh, dat soort uh, zaken. Dat is natuurlijk een soort nationale uh, feestdagen, dat soort dingen niet. Evenementen van sociale of culturele aard worden vrijgesteld. Dus festivals en buurtfeesten van stichtingen en ideële instellingen kunnen opgelucht ademhalen. In overige gevallen wordt er een rekening gestuurd. Hoe hoog die rekening is, is afhankelijk van de risico's. en de beveiliging die de organisator zelf inhuurt. De burgemeester bepaalt. of het plan, het programma van de onderneming. voldoende is. En of er politie noodzakelijk is, ja of nee. En die stuurt dan op een gegeven moment ook. die bepaalt welke kosten worden doorberekend. En de rekening wordt veiligheidshalve door het CEB. naar degene die dat moet betalen en toegestuurd. Bij evenementen op een afgesloten terrein worden 100% van de politiekosten doorberekend. Evenementen met een open festivalterrein worden voor de helft aangeslagen. De gemeenten en de politiebonden hebben altijd grote moeite gehad... met het doorberekenen van politiekosten... omdat de openbare orde volgens hen een overheidstaak is. Evenementenorganisatoren hebben vooral grote moeite... met de uitzondering die opstelten voor voetbalwedstrijden maakt. politieinzet rond het stadion wordt namelijk niet in rekening gebracht. En volgens Opstelten is dat ook niet mogelijk. Dat is structureel, dat komt elk weekend weer opnieuw terug. Dat vinden we een te grote, grote belasting. En we hebben gezegd, laten we nu gewoon bij de... Nou, de evenementen die uh, zo incidenteel plaatsvinden... zo één keer per jaar of uh, eens bedacht worden... laten we daar nou eens even eerst naar gaan kijken uh, hoe dat loopt... en uh, laten we de, de, de, de competities die structureel zijn... voetbal of anderszins, uh, laten we die er eens even buiten houden. Uit cijfers van het centraal informatiepunt voetbalvandalisme... blijkt dat de politie jaarlijks 330.000 manuur kwijt is... aan inzet bij het betaald voetbal... Bijna 12 miljoen voor voetbalbeveiliging dus. En de evenementen dreigen nu de rekening te krijgen in een discussie... die vooral was ingezet om de maatschappelijke kosten... van voetbalvandalisme terug te dringen. KNVB en voetbalclubs dus niet. Organisatoren van festivals en dergelijke dus wel betalen voor politieinzet. Een van de grootste festivals in Nederland is Pinkpop. Organisator daarvan is Jan Smeets. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u al inschatten wat deze plannen betekenen voor Pinkpop? Nog uh, niks. Niet in die zin zoals opstelde bedoeld, want wij betalen al. Ik heb de afgelopen uh, tien jaar uh, bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen betaald aan de gemeente Longa voor één weekend de Pinkel organiseren. Hm. En over de komende tien jaar is er een contract gemaakt dat ik uh, een bijdrage betaal aan de kosten die de gemeente moet maken buiten het vestivalterrein. Maar weet u dat wel helemaal zeker? Want de burgemeester gaat nu de politie inzet bepalen en de rekening bij u leggen. Nou, dat is al. Gebeurt. En de rekening nogmaals, is bij me neergelegd. Ik weet natuurlijk niet wat in die nieuwe wet zou kunnen gaan staan... waarmee de afspraken die wij met de gemeente hebben, wordt overroeld. Eh, want eh, zoals gezegd, eh, er is geen onbedraafbare baard dan de overheid zelf. Ze verwijzen het dus gewoon bij spreken elke week. We hebben al nu het probleem van de btw eh, te verwerken... want we gaan van zes weer terug naar negentien. En... Eh, Daarmee hadden wij gedacht dat daarmee al een hele hoop betaald zou moeten worden. Ik hoop toch niet dat de btw-verhoging die we nu moeten betalen... dat daar alleen maar de bommen voor Libië betaald worden. Mm -hmm. Want, meneer Smets, u zegt... Uh, wij betalen nu al voor de veiligheid op het terrein? Nee, nee, op het terrein doen we zelf. Hè. Okay. Ik geef meer dan 1 miljoen... Maar dat moeten we even de bedragen niet verwarren... ik geef meer dan 1 miljoen uit aan de veiligheid. Is, ja. Het belangrijkste bedrag is mankracht van een security company. Buiten het terrein, het publieke domein, heb ik qua wetgeving niks te vertellen. En dat wordt ook de moeilijkste zaak. Hè? Onder het motto, wie bepaalt, die betaalt. Gaat natuurlijk een hele discussie uh, losbarsten over, wat heb ik dan nodig? Ja. Wat wil de gemeente bij mij? Ik en heb een hele politie niet nodig. Ja, precies. En hoe ver gaat het natuurlijk? Ja, want dat uh, terrein en de omgeving daarvan, want daar gaat het dan vooral om uh, in dit ja. geval, hè, de omgeving waar u voor moet gaan betalen, dat kan nogal... Uh, Ver het kan tot aan de stations bij wijze van spreken lopen. Precies, precies. We hebben al discussie altijd. Uh, uh, nogmaals, we hebben een fantastische samenwerking met de politie. Uh, het is uh, eigenlijk, eigenlijk, ja, bijna niet voor sommige mensen niet voor te stellen. Daar zit doe ik af en toe wel eens discussiëren. Dan zeg ik, nou, sommige dingen kunnen wat mij betreft, weggelaten worden. Maar als jullie dat leuk vinden of jullie willen preventief uh, aanwezig zijn voor sommige zaken, dan nou. uh, accepteer ik dat. Ja, maar het moet u moet wel, doen. want anders, anders krijgt u geen vergunning, meneer Smeets. Van de dat buur. zou willen, maar ik heb die vergunning nogmaals voor, tot en met 22, 2020. Het zou juridisch nog een leuke kluis zijn om, uh, om hier eens een keer een african op los te laten. Ik denk wel dat ik dat wel ga winnen. Maar ik vind wel even terugkomen wat, wat ik tot uh, opstelde net op Brommen. In de tijd dat hij burgemeester was, heb ik toch hem eens anders gehoord praten. Maar ik vind het, het vergelijk met voetballen, vind ik nu echt wel schandalig geworden. Ik bedoel, voetballen blijft ook 6% btw. En nu hoeven ze ook nog niet mee te betalen aan inzet. Terwijl zij uiteindelijk de belangrijkste veroorzaker zijn. Ik heb niet de indruk dat Popwezen wel zeker, Pimpop niet, we hebben in, ik zal het afkloppen natuurlijk, in 42 jaar niks aan de hand gehad. En nu gaan we dit krijgen, worden we in één keer worden popfestivals op de grote hoop uh, gesmeten. U pop vindt dat dienend. u ongelijk behandeld wordt als u het vergelijkt met uh, de voetbalwereld? Ja, en uh. laten we wel wezen. Uh, wij betalen met z'n allen BTW. We betalen loonbelastingen en premies voor alle werknemers. U vindt dat het het genoeg, hè, meneer We betalen vennenschappen, ja. we betalen dividendbelasting. Kortom, uiteindelijk moet je daar van de overheid ook iets terugkrijgen. Jan Smijts, organisator van uh, Pinkpop. Dank dat u uh, even wilde reageren in onze uitzending. Vijf voor half acht. Schakelen naar Jeroen Schutijzer op de kazerne in Oorschot. Hij werd nog opgehouden in de kantine. met roze koeken en koffie. Ben je nou inmiddels bij de tanks? Nee, nee helaas nog niet. Dat bewaren we voor het volgende uur. Het is een major van Rijswijk, u heeft ze wel goed verstopt, hè, die tanks. Ze staan hier achterop op een normale voertuiglocatie. Oh, niet uh, onder uh, bosjes en zo verstopt. Um, u bent uh, verantwoordelijk voor de uh, logistiek. De eerste acht Leopard tanks, want daar gaat het vandaag over, die gaan op transport naar uh, Noord-Nederland. En u heeft ze klaargemaakt he, voor dat vervoer. Wat heeft u ermee gedaan? Ja, we hebben ze in de afgelopen periode al het materiaal wat daarbij hoort hebben we ingenomen. Hebben ook allemaal overgedragen naar Friese veen, dat is de noordelijke locatie. Wat hoort er dan bij? Uh, alle, alle soorten materiaal wat u kunt bedenken, zoals dat we tactisch en uh, in vredesomstandigheden kunnen opereren. Dus dat kan van alles zijn. Dat zijn camouflagenetten, radioapparatuur, uh, noemt u maar op. Dus, en wat hebben we gedaan? We hebben het onderhoud uitgevoerd op gebruikersniveau... en op het interne garageniveau, laat ik het zo maar zeggen. Even gekeken, wat is er allemaal stuk aan die tanks? Ja, dat klopt. Inzichtelijk gemaakt, zodat we met die papieren... een, een goede overdracht naar de nieuwe locatie kunnen verzorgen. Nou, en ze gaan naar veen. Nou, ja, naar veen. Daar worden alle tanks verzameld. En daar worden ze tijdelijk neergezet totdat ze mogelijk verkocht gaan worden. En uh, daar worden de laatste handelingen om ook gereed te maken uitgevoerd. Mag ik zo'n tank nou ook eigenlijk kopen, weet u dat? Nee, daar kan ik er echt niks, over, niks in het zoveel zeggen... want dat is een andere organisatie die daarover gaat. Nou ja, ik dacht, misschien kunt u bemiddelen, maar... U gaat zo de manschappen toespreken? Ik ga zo meteen mijn collega's toespreken... met uh, even wat vandaag de bijzonderheden van de dag zijn... Uh, zodat we allemaal weer weten wat we vandaag moeten doen. En wat zijn de bijzonderheden? Uh, de, met name de bijzonderheid is het inleveren van acht tanks... Uh, richting Frieseveen. Ja, en er komt heel veel pers op af? Er komt uh, behoorlijk wat pers op af, ja. Morgen interview gehad, nu een interview. En er komt straks nog een uh, nieuwsuitzending. Is dit nou een emotionele dag voor u? Het is uh, in zoverre een emotionele dag voor mij. Uh, 8 april zijn wij op de hoogte gebracht van de bezuinigingen. En daar heeft dat proces inderdaad al uh, uh, heeft dat aangevangen. En nu... Ja, maar toen hoorde u het, hè? Maar nu gaat het echt gebeuren, hè? Straks gaan de, de eerste acht tanks die gaan hier de poort uit. Nu gaan we inderdaad getuigen zijn van de fysieke verlaten van de tanks. En ze komen niet meer terug, dus ja, dat, dat doet wel wat met de persoon. De gevolgen van de bezuinigingen zien we hier in Oorschot. Er moeten ook 12.000 mensen uit het leger. Um, wat gebeurt er met u? Uh... Dat het met mij gebeurt, ik ga ook zoeken naar een uh, nieuwe functie uh, binnen de organisatie. En uh, ben toevallig vorige week op de hoogte gebracht dat ik ook een nieuwe functie heb. Aha, binnen het leger. Binnen het leger. Goed, meneer van Rijswijk, dank u wel. Nou, uh, maar mijn doel hè, voor het volgende uur blijft natuurlijk dat ik zo'n Leopard wil aanraken. En het liefst erin zitten.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 Universiteiten willen een grotere rol eindexamencijfers... en de Europese Commissie wil meer geld voor begroting. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Eindexamencijfers moeten een grotere rol gaan spelen... bij de selectie van studenten op universiteiten. Dat schrijft de organisatie van universiteiten VSNU... aan staatssecretaris Seilstra. Seibold Noorda van de universiteiten zegt dat de VSNU... zo de uitval van studenten wil terugdringen wat strakkere eisen stellen en studenten dat weten... dan zul je ook zien dat dat in de middelbare school... altijd andere prestaties gaat leiden. Nu is het zo, dat was de, de traditie in Nederland... als je maar dat einddiploma hebt, dan kan je aan de universiteit studeren. Als het erop aankomt dat je ook behoorlijke cijfers hebt. We zien dat nu al bij geneeskunde studenten die de loting willen vermijden... Ja, halen betere resultaten op het middelbaar onderwijs. Universiteiten willen ook de studiemotivatie testen tijdens een verplicht intakegesprek. Nog altijd haalt maar 52% van de studenten op de universiteit binnen vier jaar een bachelor diploma. En met staatssecretaris Seilstra is afgesproken dat dat in 2014 70% moet zijn.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 breekt met deze zin, want hij haalt deze zin uit zijn mensenrechtenbeleid... en uh, heeft ook aangegeven dat hij andere prioriteiten gaat stellen. De minister wil zich meer richten op landen waar het echt mis is met de mensenrechten. Volgens de VVD spreekt Nederland landen altijd aan op schendingen... en hoeft dat niet op papier te staan. En de oppositie wil dat de zinnen terugkeren in het mensenrechtenbeleid... en D66 heeft daarvoor een motie ingediend. Op het strand bij Egmond aan Zee zijn buisjes met een gevaarlijke stof aangespoeld. De RIVM onderzoekt om welke stof het gaat. De bezoekers van zes strandpaviljoens mochten uit voorzorg gisteravond niet naar het water lopen. En mensen in strandhuisjes werd gevraagd om binnen te blijven. De kustwacht onderzoekt of er bij Egmond aan Zee nog meer buisjes zijn aangespoeld. En dan schildpadden. American there's a report of a turtle on the runway. Do you want to have it removed first? Sure.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 Verschillende vliegtuigen konden gisteravond niet landen op luchthaven JFK in New York. Zo'n 150 schildpadden staken een van de start- en landingsbanen over... op weg naar het strand, naast het vliegveld. Doen ze elk jaar om op het strand hun eieren te leggen. En omdat personeel om de havenklap moest uitrukken... om een schildpad voor een vliegtuig weg te halen... sloot de verkeersleiding van JFK die baan maar. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Wel zijn er wat problemen met de wisselstrook op de A1 A6 richting Amsterdam. Daardoor loopt het vast op de A1 vanuit Amersfoort bij Maarderslot 5 kilometer. En op de A6 vanuit Lelystad voor knooppunt Maardenberg 9 kilometer. Mensen die omrijden over de A27 vanuit Almere naar Utrecht... die komen in een korte file bij Huizen 2 kilometer. En na een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle... bij Zwolle Zuid 3 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht.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 over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Meer nieuws geschreven vindt u op onze website nos.nl. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt op Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. VVD-minister Ori Rosenthal van Buitenlandse Zaken... neemt volgens de oppositie afstand van het mensenrechtenbeleid... dat zijn voorgangers de afgelopen 30 jaar hebben gevoerd. U hoorde dat net in het journaal. Hij wil bondgenoten niet meer op schendingen van mensenrechten aanspreken. Dat bleek gisteren in een debat. D66-Kamerlid Wazila Hashi wil hem vandaag met een motie tot inkeer brengen. Dat zei ze gisteravond na het debat tegen verslaggever Wilco Boon. Mevrouw Hashi, een breuk in het mensenrechtenbeleid. Dat zijn hele grote woorden. Waarom? Nou, sinds 1979, dus dat is 32 jaar geleden... heeft Nederland in haar mensenrechtenbeleid altijd opgenomen... dat uh, naast hele duidelijke uh, landen waar mensenrechten geschonden worden... dat ook bevriende landen aangesproken worden als het gaat om mensenrechten.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 Nou, allereerst is het gewoon belangrijk dat Nederland altijd en overal voor mensenrechten staat. Dat hebben we jaren gedaan, en ook als je kijkt in die 32 jaar zijn er verschillende kabinetten geweest, verschillende ministers van verschillende politieke partijen, en die hebben altijd hiervoor gestaan. Het is heel erg belangrijk om ook richting bevriende landen, eh, om daar ook te wijzen op die gedeelde verantwoordelijkheid. Over welke landen hebt u het dan? Denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten waar de doodstraf natuurlijk nog steeds is. Guantanamo Bay is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Maar ook dichter bij huis, binnen Europa, het voorbeeld van Italië... waar Berlusconi de persvrijheid aardig inperkt. Dat zijn allemaal landen die dicht bij Nederland staan. En dan is het juist effectief als Nederland die relaties gebruikt... om op mensenrechten schendingen te wijzen. Rosenthal zegt dat hij zich veel meer wil richten op landen... waar het heel erg mis is met de mensenrechten. Is dat niet veel doelmatiger? Nou, als je het hebt over doelmatig, dan heb je het over hè, resultaatboeken. Je wil effect hebben van, van, uh, als je daar aandacht voor vraagt. En ik denk dat juist door ook die bevriende landen erop te wijzen... dat je veel meer kan bereiken. Ik bedoel, dat is veel logischer als je bijvoorbeeld denkt aan Iran. Dat is een land waar we meteen aan denken... als we bijvoorbeeld aan mensenrechten schendingen denken. Ja, dan, dan zie ik Ahmadinejad niet zo snel uh, luisteren naar minister Rosenthal. Terwijl als minister Rosenthal met bijvoorbeeld premier Netanyahu in Israël uh, spreekt en aangeeft uh, op het gebied van mensenrechten... dat daar uh, dingen moeten veranderen. Of dat daar op gelet moet worden, dat er aandacht voor moet komen. Dan denk ik dat daar veel meer bereikt kan worden. Dus ik zou zeggen NN, Blijf altijd voor mensenrechten. Staan. Maar uh, Berlusconi gaat nog steeds zijn gang, ondanks de inspanningen van de Nederlandse regering in de afgelopen jaren. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Guantanamo B is nog steeds niet gesloten, dat heeft toch eigenlijk allemaal niet zoveel zin. Ja, Maar betekent dat het, het feit dat we het nog niet uh, voor elkaar hebben gekregen, dat we ermee moeten ophouden? Daarvoor zou ik zeggen, dan zul je een tandje uh, harder moeten gaan lopen om daar veranderingen te brengen. In plaats van dat we zeggen van nou we geven het op we richten ons op, op andere landen? Denkt u dat die motie wordt aangenomen? Ik hoop het wel. De VVD heeft al gereageerd van, nou, het is overbodig. Want in principe moeten we altijd voor mensenrechten staan. Dat, dat, dat vinden wij ook. Uh, nou, des te meer zou ik zeggen, laten we dan samen het signaal geven richting minister Roosentaal. Dat wij vinden dat dit moet blijven. Dat Nederland altijd voor mensenrechten moet staan. Dus ik hoop dat ik de Kamerbreed deze steun ga krijgen voor, voor deze moties. Zodat dit kabinet deze koers in ieder geval gaat wijzigen. En dat zei D66-Kamerlid Vazila Hashi. Tom van de Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Schaatster Claudia Perstijn is opnieuw in opspraak. Tijdens het schaatsseizoen is ze getest, had ze trouwens zelf opgevraagd. En weer had ze afwijkende bloedwaarden. We hebben ja. het ook medisch onderlegd. Wat betekent dat nou? Nou ja, het betekent dat allemaal haar gebaren uh, ja, in haar bloed, die een bepaalde normaalwaarde hebben, ver boven dat maximum zeg maar, zijn uitgestegen. Vorige keer heeft men op grond daarvan haar uh, geschorst wegens vermeend dopinggebruik. Het woord vermeend is erg belangrijk in deze, want men heeft nooit kunnen aantonen dat dat via doping uh, tot stand is gekomen. Zelf zal zij vandaag op de persconferentie natuurlijk gaan uitleggen, zie je nou wel, uh, het is weer te hoog en dat komt. Dus ze well, heeft ook al een korte reactie gezegd, mij verrast dat totaal niet. Want dat is nou eenmaal zo, omdat ik uh, ja, door erfelijke factoren een ander soort waardes heb dan wat de normaalwaardes zijn. Ja. Dit wordt een uh, ja, ingewikkeld Spel, want Claudia Pechstein heeft het nog lang niet opgegeven. Ze wil zowel als wielrenster naar de Spelen van Londen... als als nog naar de volgende Olympische Winterspelen. Ja. Ja. Is langer dan, twee, langer dan een half jaar geschorst geweest. Namelijk twee jaar mag je eigenlijk niet naar de eerste of twee volgende Olympische Spelen toe. Kortom, ze zal dit wel als argument gebruiken om allemaal een heel juridisch steekspel op te gaan zetten. En tegenstanders zullen zeggen, ja dat zie je wel, het is een structureel gebruik. Maar het gebruik is nog nooit bij haar aangetoond. Ben je geneigd haar te geloven? Nou, aan de ene kant denk je, iemand kan toch niet zo naïef zijn... Uh, dat hij uh, wetende en zelf om een controle vraagt dat. Anderzijds uh, zou je ook heel slecht kunnen denken en zeggen... ja, juist doordat het nu zo hoog is, heeft zij een nieuw argument in handen om. Uh, het is uh, ongelooflijk lastig omdat de regel ervan uitgaat... hoe 99% van de mens het is en er altijd afwijkingen mogelijk zijn. Meestal blijkt later bij afwijkingen dat er toch wel van enig uh, gebruik sprake was. Maar goed, dat gebruik is nooit aangetoond. Het is wel een, een bizar verhaal aan het worden op deze manier. En uh, ja, je kan dat alleen met heel specialistisch onderzoek uh, doen. En in hoeverre dat al gedaan is, daar is een soort globaal onderzoek geweest door een hoogleraar. Die zei toen, nee hoor, dat is gewoon door gebruik gekomen. Kortom, uh, de geleerden moeten zich niet buigen, Maar Het is een uiterst, uiterst bizar geval aan het worden. Ja. En hey, Frank Rijkaard wordt bondscoach van Saoedi-Arabië. Nou ben ik niet zo op de hoogte van de Prestaties, uh, van de basiself van deze olie staat. Maar is dit nou een sportieve uitdaging? Nou, ik, uh, ik ben zelf daar altijd wel wat, uh, nou niet eens dubbel over. Ik ben er gewoon teleurgesteld in. Want ik vind dat iemand van het niveau van Frankrijk uit uh, gevoetbald bij Ajax en Milan, uh, bij uh, Barcelona, de Champions League, gewonnen als trainer. Uh, ja, je kan natuurlijk, komt weer dat beroemde verhaal. Een sportieve uitdaging. En we moeten ons kwalificeren voor de WK van 2014 ja. en al dit soort dingen. Maar redelijkheid en eerlijkheidshalver zeggen, uh, gezien de stand op de wereldranglijst is het natuurlijk een, een, een land wat aan de onderkant uh, van het voetbal zich beweegt. Ja, mag je daar dan niet heen? Iedereen mag alles doen, laat dat helder zijn. Maar iemand met de statuur van Frankrijk die past toch veel meer bij het grote uh, voetbal in de Champions League of bij andere grote clubs. Maar kan hij dan geen vind... club vinden? Een andere club? Nou, of dat is club? wel een teken aan de wand. Natuurlijk dat een aantal mensen nog wel graag dingen doet. Maar ook steeds minder in beeld is. Uh, zijn laatste trainersavontuur in Turkije bij Galatasaray. Dat was echt een, een mislukking. Hij uh, had bij Sparta ook al een mislukking opgenomen. Nederlands Elftal heeft hij redelijk goed gedaan. Vind ik, ondanks de kritiek die er destijds geweest is. En Barcelona heeft hij zelfs heel goed gedaan. Je zou denken, er is nog wel wat voor hem in het vat hoor. Maar goed, um, uh, het bedrag 7,7 miljoen dollar, als ik er. Voor drie jaar euh, euh, zal hem er niet van afgebracht hebben, laat het dan zomaar zeggen. En nogmaals, de keuze van ieder mens is vrij, maar puur uit sportief oogpunt gezien euh, ben ik altijd wel een beetje teleurgesteld in dit ja. soort keuzes. Ja, kan ik me veel meer voorstellen. Tom van het Hek, dank je wel weer zo de staatssecretaris voor Europese Zaken Ben Knaap... over de nieuwe begroting van de Europese Unie die opeens veel hoger is geworden. Is de verkeersinformatie maar bij de ANWB, John Bakker. Met de maar 18 files en die zijn goed voor uh, net geen 70 kilometer. En dat is uh, ongeveer de helft van hetgene wat er normaal gesproken op het donderdagochtend staat. Ja, er zijn ook niet al te veel bijzonderheden meer. Ook de problemen met de wisselstrook op de A1, A6 die zijn nagenoeg voorbij... Er staan nog wel files die wat langer zijn dan gebruikelijk daardoor. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, bij Muidenslot 4 kilometer. En op de A6 richting Muiden voor Knopert Muidenberg 10 kilometer. En verder is er nog wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Soeterwoude 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 13 minuten voor 8. Over een klein uurtje zetten ze weer voet op Franse bodem. Die twee Franse journalisten die 18 maanden lang gegijzeld zijn in Afghanistan. De vrijlating van de mannen kwam op een bijzonder moment. Op de dag af precies anderhalf jaar na hun ontvoering. Les deux journalistes de twee journalisten van France 3, Hervé Guéquier en Stéphane Tapenier, zijn libérés. Applaus in het Franse parlement als de parlementsvoorzitter het nieuws namens president Sarkozy naar buiten brengt. Hervier Guesquière en Stéphane Taponnier zijn vrij. De Franse premier Fillon laat niet veel los over hun vrijlating. Maar bedankt de mannen en vrouwen die vaak in de schaduw werken. maar alles hebben gedaan voor de vrijlating van de journalisten. Deze en vrouwen die vaak in de Mannen en vrouwen die we nooit bedanken en nooit zien. maar zonder wie dit niet mogelijk was geweest. On ne remercie jamais, qu'on ne voit jamais. été possible. Anderhalf jaar geleden werden de twee mannen tijdens een reportagereis in Afghanistan ontvoerd. samen met hun drie Afghaanse begeleiders. Dagelijks waren hun foto's op de Franse televisie te zien. er waren steunacties en benefietconcerten. Eén keer in april vorig jaar. Ik wil maar een familie, steken. en vooral mijn ma famille, mes proches et santé. Een videoboodschap gericht aan hun ouders. Prinses Sterk, vermagerd, vertelde: het gaat goed met ons en we worden goed behandeld. Precies, anderhalf jaar na hun ontvoering staan hun ouders en vrienden op een plein in Parijs om dat moment te markeren. En juist dan komt het bericht dat de twee mannen vrij zijn. Het is geweldig, zegt moeder Taponier, na anderhalf jaar. Het is geweldig dat ze vrij zijn. Zijn vader kan het nog niet geloven. Ik sta perplex, maar het is fantastisch. Ik had het vooral vandaag niet verwacht. Ik had het niet vooral de vriendin van Hervé staat met een telefoon in haar hand. Het is surrealistisch, zegt ze. Ik wacht op een telefoontje van mijn vriend... maar er zijn zoveel mensen die bellen dat mijn accu leeg is tegen de tijd dat hij belt. Op de redactie van de Franse zender France 3 gaat de champagne open een Tour de France redacteur van de zender zegt met: De telefoon aan zijn oor. Ik was bezig met een poster voor de Tour de France. Maar ik heb alles uit mijn handen laten vallen. toen ik hoorde dat ze vrij waren. Gaan we naar de Europese Commissie. Die wil de begroting van de Europese Unie met ingang van 2014 fors laten stijgen... en Nederland een lagere korting geven. De hele begroting met alles erop en eraan zou met ongeveer 150 miljard euro omhoog moeten. En dat is een stijging van ruim 15 procent. Staatssecretaris voor Europese Zaken Ben Knapen. goedemorgen. Goedemorgen, meneer Ooster. Knapper, is Nederland bereid meer te betalen aan de EU? Nee, kijk, het voorstel is zoals het er nu ligt... is voor ons alles bij elkaar zeer teleurstellend... Al zijn er ook wel enkele lichtpuntjes uh, te noemen, dus het is niet uh, 100% negatief, uh, maar de lichtpuntjes moet je zoeken. En de teleurstelling zit hem toch in die enorme stijging van uh, de Europese uitgaven. Heeft u al enig idee, meneer Knapen, wat dan het bedrag zal zijn dat Nederland moet gaan betalen als inderdaad de begroting omhoog gaat? <tus> nou, als de begroting omhoog gaat, moet vervolgens gekeken worden wie welke bijdrage levert. Dus we staan helemaal aan het begin, dit duurt anderhalf jaar, deze onderhandelingen. Mm. Dus uh, dat zou vooruitlopen zijn. Maar u gaat in ieder geval met de hak in het zand, hoor ik al. Nou, ja, maar uh, ten eerste zijn we niet alleen. Uh, we hebben eind vorig jaar uh, met een aantal landen, Duitsland, waar ik op dit moment ben, met Frankrijk, met Zweden, met uh, Groot-Brittannië hebben we afgesproken, dat we helemaal geen stijging van de Europese uitgaven willen. Ja. En uh, omdat uh, tenslotte in ieder, iedere lidstaat op dit moment stevig moet worden bezuinigd. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat de Europese begroting omhoog gaat. Wat ons ook niet bevalt is dat het er iets fraaier uit lijkt te zien dan de werkelijkheid is. Omdat enkele grote uitgaven die zijn eigenlijk buiten de begroting geplaatst. Maar die moeten wel worden betaald. Oh, dus er wordt nog meer. Uh, ja, want daar zit een project in, uh, bijvoorbeeld een kernfusieproject. Daar zit een groot project in op het gebied van uh, uh, satellietcommunicatie. Dat zijn grote Europese projecten die gewoon betaald moeten worden. Dus die horen binnen de begroting te zitten. Dus mm. dat is uh, alles bij elkaar een onderwerp... Uh, waar we kritisch naar zullen kijken. Maar we zijn niet alleen, dus dat houden we. Nee, de grootbetalers uh, die zijn er inderdaad niet voor. De commissie zegt meer geld nodig te hebben... voor bijvoorbeeld innovatie en veiligheid. Dat zijn toch belangrijke thema's. Ja, en uh, dat zijn ook meteen uh, een paar lichtpuntjes. Want wij hebben er steeds voor gepleit... en blijven dat doen... dat uh, de Europese uitgaven dat die worden besteed aan dingen waar je Europa uiteindelijk in de wereld sterker van maakt. Nou, dan moet je uh, er toch wat voor over hebben. Zeker, uh, dat betekent dat je er voor over moet hebben dat je op een aantal andere terreinen simpelweg minder gaat doen. En uh, als je kijkt naar de structuurfondsen, de, de, de, de hulp aan, uh, aan achtergebleven regio's, dat is op dit moment in de voorstellen van de commissie wat ons betreft echt veel te veel en veel te hoog. Het heeft weinig zin om rijkere landen en rijke landen, voortdurend ook middelen te geven om hun regio's uh, extra te stimuleren. Uh, terwijl dat natuurlijk ook uit eigen middelen moet kunnen. En wij willen echt dat dat alleen naar de armste regio's van de armste landen gaat. Mm. En ook dat je het niet maar blijft doen als iets op den duur een aantal jaren gedaan is en het heeft niet echt gewerkt. Moet dan, moet ook ook kunnen zeggen, dan moet je er een keer mee stoppen, want dan ja. is dat kennelijk niet de methode. Nou wil de Europese Commissie ook graag meer eigen middelen. Hè? Um, bijvoorbeeld door Europese btw in te voeren. En de gedachte is dan ook, um, zo lezen wij, dat uh, nettobetalers zoals Nederland... hoognettobetalers, uh, ontzien kunnen worden. Wat vindt u daarvan? Zou dat dan... Nou, dat, dat is in grote lijnen is dat, uh, als u je, als je deze zin zo leest, dan zie je daar in grote lijnen iets in waar wij ons helemaal niet in kunnen vinden, maar ook een klein lichtpuntje. Uh, het, uh, waar wij ons helemaal niet in kunnen vinden, dat is een eigen Europese uh, belastingen, daar zijn wij tegen, daar zijn een groot aantal landen tegen. Uh -huh. uh, wij vinden dat dat binnen de nationale overheden valt. Het lichtpuntje is dat in deze zin ook wordt aangegeven dat men kennelijk vindt dat wij wel een hele hoge... Contribuant zijn aan de Europese Cien. Unie. En ja. dat is Daar een onderwerp je... waar we ongetwijfeld over zullen verder spreken. Daar houdt u zich dan maar aan vast. Hoe lang gaan deze onderhandelingen duren, je zei het al? Nou, ik denk dat dat uh, nogal uh, anderhalf jaar met zich zal nou. brengen. Goed, staatssecretaris Ben Knapen van Europese Zaken. Dank u wel. Het NOS Radio Injournaal Media Overzicht. Politie onderuit, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant is de politie niet meer opgewassen... tegen het extreme geweld dat criminelen gebruiken. Misdaad is in een nieuwe fase beland... waardoor nu zelfs het leger de helpende hand wil bieden. Militaire vakbond AVP vindt namelijk... dat het tijd is voor inzet van de krijgsmacht. Dit is geweld in de hoogste orde van de geweldspiraal... en daar zijn wij beter voor uitgerust... zegt Edward Luchthart van de bond in de Telegraaf. Voorzitter Busker van de Nederlandse politiebond... constateert dat de politieman niet uitgerust is... om. Te tegen dit soort geweld op te treden. Time Magazine schrijft over regeringsverzoeken aan Google. Brazilië doet het het vaakst. Een verzoek om informatie weg te halen, 263 keer. Blijkt uit de zogenoemde transparantierapporten. Daarin staat ook dat verzoeken van Nederland in 2010 altijd gehonoreerd werden. Al Jazeera richt zich op het komend referendum in Marokko, dat is morgen. Koning Mohammed wil een deel van zijn macht opgeven. Er is tijdens de campagne... Alleen geen ruimte geweest voor tegenstanders, alleen de voorstanders kwamen aan het woord. En daarom denken analisten dat de protesten na het referendum niet zullen ophouden. De meldt dat India weigert Sanjay Day uit te leveren. Die wordt ervan verdacht 1,25 miljoen euro uit de kluis van de Nederlandse bank te hebben gestolen. Openbaar Ministerie zegt al in januari vorig jaar om uitlevering te hebben gevraagd. Dankzij een verdrag uit 1898 is dat mogelijk, al dus de krant. Toch weigert India, zegt een woordvoerder van het OM in het AD... of er druk op India kan worden uitgeoefend is aan de politiek of de justitie. Bijvoorbeeld een ex-zwager van de, deze Sanya D zou de verdachte een luxeleven leiden in India. Er loopt nu trouwens een internationaal opsporingsbevel tegen hem. BBC meldt op de website dat China de mensenrechten van advocaten schendt. Amnesty International zegt dat het vooral gaat om advocaten... die politiek gevoelige zaken doen. Veel advocaten zouden ook zijn bedreigd... met schorsing of strafrechtelijke vervolging. Zijn ook advocaten nog vermist, zoals mensenrechtenadvocaat Giao Zinzeng? De situatie van advocaten zou zijn verslechterd... naar de volksopstanden in de Arabische wereld. En toch naar de Britse krant The Sun. Die schrijven over een 30-jarige Britse moeder... 30 jaar, die acht maanden de cel in moet voor uitkeringsfraude. En ik zeg 30, want ze verzon... 19 kinderen. Nee. En niemand is er afgevraagd of dat klopt. Waarmee ze in totaal zo'n 69.000 euro opstreken. Een deel van het geld is gebruikt om exotische dieren te kopen. Hm, Iedere zes maanden een nieuw kind. <laughs> kan niet. Dus, nou... Na acht uur hoort u in het Radio 1 Journaal... Bernhard Wientjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij is blij dat Griekenland nu akkoord is... met het bezuinigingspakket dat de regering heeft uitgedacht. Daar het is goed voor de Europese economie als we dat land... Griekenland dus blijven steunen. Bernhard Wientjes in het Radio 1 Journaal na acht uur. Dan kom je tot...